7 uur, boots met het NOS Journaal. Bij een busongeluk op de grens van de westelijke Jordaan-oever en Jordanië... zijn 17 Palestijnen om het leven gekomen. Er zijn 42 gewonden, dat melden Jordaanse media. De slachtoffers zijn inwoners van Jenin. Het ongeluk gebeurde aan de Jordaanse kant van de brug over de Jordaan. De Palestijnse president Abbas heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Israël heeft medische hulp aangeboden. De patiëntenfederatie NCPF vindt de problemen bij de hartafdeling van het Haga-ziekenhuis in Den Haag zorgwekkend. De patiëntenfederatie noemt het verontrustend dat het weer om communicatieproblemen gaat tussen specialisten. Het Haga-ziekenhuis erkende vanmiddag dat er problemen waren op de hartafdeling, maar er zouden al maatregelen zijn genomen. Een van de chirurgen is ontslagen en het hoofd van de afdeling is uit zijn functie gezet. Volgens het Radio 1-programma Argos overlijden in het Haagse ziekenhuis al jaren gemiddeld meer patiënten na een hartoperatie dan in andere hartcentra. De Sixtijnse kapel is vanaf, vandaag weer vanaf maandag weer toegankelijk voor het publiek. In de kapel in het Vaticaan vond afgelopen week het conclaaf plaats... waar de Argentijns Bergoglio tot nieuwe paus werd gekozen. Er is de bedoeling dat de kapel dit weekend weer in originele staat wordt teruggebracht. De tijdelijke parketvloer en de geplaatste kachels, tafels en banken worden weer verwijderd. Dinsdag aanvaardt de nieuwe paus Franciscus officieel zijn ambt. Dressuur Amazone Anki van Grunsven is bij Indoor Brabant... voor de laatste keer met Salinero in de piste verschenen. Nog eenmaal reed ze onder grote publieke belangstelling in Den Bosch... met haar legendarische paard De Kuur. Ze werden daarbij live begeleid door pianist Wibi Suryadi. De laatste wedstrijd van Salinero was vorig jaar bij de Olympische Spelen in Londen... waar met de oranje equipe brons werd gehaald. Van Grunzen werd met Salinero twee keer Olympisch kampioen, behaalde een wereldtitel en won Europese kampioenschappen. Het weer bewolkt en droog, vanavond in het Westen weer kans op regen. Ook vannacht en morgenochtend regen, later op de dag, af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis... en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer. Zo, mooie ergenschaar heb jij. Ja, handig hè?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 Goedenavond, welkom bij aflevering 10.250. Van de top 4 spelen er 2 vanavond. PSV-RKC straks om kwart voor 8 en om kwart voor 9... Ado Den Haag tegen Vitesse. Maar we zijn nu al bezig in Nijmegen met NEC Hereveen nummer 8 tegen nummer 9. Nummer 8, NEC is wisselvallig. En V nummer 9, is op stoom. 9 uit de laatste 3. Blijft dat op stoom zo vanavond, Rand van der Geer? Lopen is dus nog 0-0 na uh, bijna 19 minuten. Zijn er betere kansen voor NEC geweest. Trek genoeg twee voor NEC uit een identieke situatie. Vrije trap Kolwijk, bal blijft hangen. Maar Comboy en Van der Velde kregen de vrije bal uiteindelijk niet langs Noordveld. En eigenlijk is er ook een soort identieke kans geweest voor uh, Heerenveen. Met een uh, vrije trap vanaf de rechterkant. Die werd uh, aangeraakt. Vrije trappen van de Berg, Babels half. En Jurisic had hem voor het intikken, maar uh, tikte hem naast. Telde ook nog een mogelijkheid voor uh, Van der Velde bij op. Uh, of uh, voor Comboy bij op uit een... Uh, Voorzitter van Van der Velden, dan weet je dat er meer kansen zijn voor NEC dan voor Heerenveen. Maar het is nog nul. En om kwart voor acht, ik zei het al, PSV, RKC, maar ook nog VVV tegen Heracles En om kwart voor negen dus ADO Den Haag tegen Vitesse. Langs de lijn is er op zaterdagavond tot 11 uur met sport en ook muziek. Coldplay met Viva La Vida. Kansen, nou ja, maar doelpunten. Homer Ronald van der Geer. Ja, gek genoeg. De meeste mogelijkheden toch uit, uh, uit spelhervattingen zo belangrijk. Hè? In het uh, hedendaagse voetbal. Na 23 minuten is het nog 0-0 bij uh, NEC tegen Heerdeveen. Dan zou je kunnen zeggen dat uh, Veen meer balbezit heeft. Bovenliggende partij is dus maar echt uit het uh, voetballen weinig creëert. Net wel een momentje met uh, Van der Velden. Die weg was aan de rechterkant. En Boymans op het laatste moment niet wist te bereiken. Toen hij vanuit het uh, strafstropgebied aan die rechterkant de paas uh, moest geven. Van der Velden zelf al een keer uh, bijna trefzeker. Toen stond uh, Noordveld uh, in de weg uit de vrije trap van Kolwijk. Die eigenlijk bleef hangen nadat Boymans hem had getoucheerd. En dat was de tweede keer. Want eerder kreeg Bomboy, uh, Comboy een identieke, uit een identieke situatie diezelfde mogelijkheid. En Djuricic aan de andere kant. Spelhervattingen voeren dus de boventoon. Het spel ligt even stil. NEC heeft nogal wat wijzigingen in het elftal. Ten opzichte van vorige week toen er met 1-0 van Herakles werd verloren. De bek zijn gewisseld. Aan de ene kant noodgedwongen. Bovenberg geblesseerd geraakt na een actie van Bruns. Wordt vervangen door Wil. Die dan weer net terug is van een schorsing. Aan de andere kant heeft Pastoor een stoffig boek van Zolder gehaald. Dat heet de Comboy. Terwijl nu Herenveen wellicht de eerste mogelijkheid krijgt. Maar Wil een corner ervan maakt. Krijg ik mooi de gelegenheid. Om het boek Comboy nog even te beschrijven, kreeg ze een derde rode kaart bij Ado Den Haag voor de winterstop nog. Het boek werd dichtgedaan door Pastoor. Maar uiteindelijk heeft hij toch zijn basisplaats terug. Gaat ten koste van Remia Mieu. Van der Velde speelt voor Leroy George. Dan hebben we die um, elf gehad. En bij Heerenveen geen wijzigingen na de 2-1. Overwinning op PSV. El Ganassi speelt dus nog steeds. Heeft nu een basisplaats en dat gaat ten koste van Van La Parra, Die vorige week zijn plek verloor omdat hij te laat was. Corner van Heerenveen, gevangen door Babos, die hem dan wel razendsnel in het spel wil brengen. Maar even moet kijken naar wie. Aan de linkerkant heeft Van der Velde al een tijdje naar roepen dat hij hem wel graag wilde hebben. Comboy komt op aan die linkerkant langs Van der Velde. En dan geeft Van der Velde echt een hele beroerde bal. Zomaar in de voeten van Pele van Anhold. Terug naar Noordveld En lange bal van de Zweedse doelman. Die dus twee keer goed reageerde op inzetten van dichtbij van NEC. Maar als Heerenveen de bal speelt. Naar nou de Nijmeegse helft zijn ze eigenlijk het balbezit snel weer kwijt. En heeft Heerenveen de bal weer te pakken. Ook niet heel zorgvuldig in de passing. Nou ja, zie hier dus het gebrek aan mogelijkheden in die eerste 25 minuten. Heerenveen met de zomer. Een van de twee centrale verdedigers. Oudspeler van NEC. Speelt hem naar Gouweleeuw. Die heeft wat meters, mag erop komen. Rond de middellijn wil hij dan inspelen op Finn Bogasson. Jurisic is daar ook in de buurt. Maar precies in het midden staat Van Eijden. En die ontvangt de bal. En de overtreding wordt vervolgens gemaakt door Finn Bogasson. Op Comboy, eh, de linksachter, halverwege de helft van NEC. En dus mag het elftal van Pastoor een vrije trap nemen. Dat is inmiddels gebeurd, overigens bij NEC ook geen Michel Breuer. Die is geblesseerd, was dat vorige week ook al van Eijden en voor vormen nu het centrum Valkenburg. Vindt aan de rechterkant Rex, die even de bal achter zijn mee mee haalt Vervolgens korte combinatie met Palsom. En dan wordt het spel van de rechter naar de linkerkant verplaatst. Via de as, waar Van Eijden is. En Comboy, die zich meldt voorin. Zou nu eens een bruikbare voorzet kunnen geven. Doet hij richting de eerste paal. Daar is Boymans. Bal gaat de lucht in. Noordveld half. En dan brengt Kolwijk die bal terug met het hoofd. Dan wordt hij uiteindelijk door Kumes uit het strafsomgebied weggekopt. Maar NEC. Nog even met Paulson, een voorzet en gevangen door Nortveld. Zo gebeurt er eindelijk eens even wat. Het is 0-0 na 26 minuten bij NEC Ik weet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 Michael Bublé met It's a Beautiful Day. We gaan allereerst naar Duitsland. Borussia, Dortmund, Freiburg werd vanmiddag 5-1. Dortmund in, werkte in de slotfase van de eerste helft een 1-0 achterstand weg. Door in 5 minuten drie maal te scoren. Weder Bremen, Kreuter, Vuur 2-2. nürnberg Schalke 3-0. Hoffenheim, Mainz 0-0. En HSV Augsburg 0-1. HSV zonder de zieke van de vaart. En om half zeven is begonnen bij Leverkusen tegen Bayern München. En het is daar 0-1. Dat is een van Nederlander, hè, Bram? Oh, uh, zei je wat, Roland? Ja, nee, nee, ik, ik hoorde jou iets... <laughs> ik was nog even tegen Bram aan het praten, maar oh, ik wist niet dat het aan de beurt was. Je stond wel nee, in de, de uitzending. Zal ik even de, de stand in Duitsland doen en dan Engeland en dan kom jij goed? Ja, nee, of heb je al dat gemeldig? Een doelpunt nee, of Nee, hè? Nee hoor, nee, nee, ik zei alleen dat er nog een Nederlander speelde bij ASV. Prima. Maar goed, okay. dat was het enige. <laughs> Bayern München heeft 66 uit 25. Dortmund is tweede, 49 uit 26. En Leverkusen heeft er 45 uit 25. En uh, als het zo doorgaat, kan Bayern München over twee weken al kampioen worden. Frankfurt heeft er 39 uit 25, is vierde. En Schalke is vijfde met 39 uit 26. Dan gaan we in Engeland kijken. Everton, Manchester City 2-0. Aston Villa, Queen's Park Rangers 3-2. Stoke City, West Bromwich, Albion 0-0. Southampton, Liverpool 3-1 en Swansea City, Arsenal 0-2. En om half zeven begonnen Manchester United tegen Reading en het is daar 1-0. Manchester United gaat een kop: 71 uit 28, gevolgd door Manchester City. 59 uit 29. Verschil dus al van 12 punten. Tottenham heeft er 54 uit 29, staat derde en vierde is Chelsea 52. 50 uit 28. En, en we blijven in Engeland. Dan gaan we naar het vierde Engelse niveau, de Division 2. Daar heeft Edgar Davids met Barnett FC een pijnlijke nederlaag geleden. De 40-jarige spelercoach verloor uit bij hekkensluiter Accrington Stanley. Het werd 3-2. En Davids houde zelf het einde van de wedstrijd niet... want hij kreeg vijf minuten voor tijd zijn tweede gele kaart. Waar kennen we dat meer van, Ronald van der Geer? Had hij de tweede gele kaart? Ja, dat heeft hij wel vaker, geloof ik, gehad, hè? In ja, carrière. Ja. Ja. als hij een uh, keer wil uitrusten, dan uh, pakt hij even <laughs> een kaartje, Dan kan je wat eerder gaan zitten, als je door je wissel zijn bent. Uh, overigens uh, is Van Basten ook uh, een wissel kwijt. Uh, als we dat bruggetje maar mogen maken. NEC, Heer is nog 0-0 na 32 minuten. Maar noodgedwongen heeft Van Basten moeten ingrijpen in het uh, elftal dat uh, nog geen vuist kan maken tegen NEC tot nu toe. Rijtelaar is er ingekomen voor de geblesseerd geraakt Christian Koem. Ik heb niet helemaal gezien waar, uh, waar die blessure nou bij ontstond. Maar ineens zat hij op zijn knieën en kwam de verzorger erbij en gaf aan: nou ja, het kan niet verder. En dus speelt hij Finn nu en moet uh, aan de bak. Want uh, de bal komt vanaf de linkerkant van Boymans, gaat richting rechts... En iedereen, en ik zelf ook dacht dat Rijtelaar er een corner van maakte. Rex liep zelfs al naar de cornervlag om die bal op te gaan halen. Maar Braamhaar en zijn assistenten beslissen anders. En geven een doeltrap aan Heer de Veen. Waar we eigenlijk behoudens de vrije trap na een minuutje of we drie niets van hebben gezien nog in aanvallend opzicht. Het staat tegen te houden tegen NEC dat... Uh het wel probeert, maar eigenlijk de echte overtuiging... en misschien ook wel de klasse ontbeert... om tot fatsoenlijke aanvallen en uitgespeelde kansen te komen. Met Boymans natuurlijk nog steeds als uh, spitsplatje zit op de bank. Daar moet hij volgens mij na de woorden van vorige week van Alex Pastoor... al lang blij mee zijn dat hij daar nog tot de wedstrijdselectie behoort. Djuricic nu met een uh, poging om om te bereiken... maar ook daar ontbreekt als Heerenveen dan een keer in de buurt is... van het zelfs op gebied van de NEC. Alle vorm van nauwkeurigheid. Balbezit voor Van der Velden. Aan de rechterkant, maar op eigen helft. Speelt de bal tegen aan. Mag dus gaan ingooien, laat hij over aan Wil rechtsachter die net als Van der Velden overigens terug is van een schorsing. En hij mag nu gaan gooien, hij staat met die bal boven zijn hoofd en zoekt. Nou ja, als je dan zo lang zoekt en je gooit zo ongelukkig, dan moet je toch nog iets beter zoeken. Van der Velden was de bedoeling, maar hij gooit hem zomaar in de voeten van de speler van Veen. En dus nemen de Vriezen na 34 minuten bij die 0-0 stand de aanval over. Van de Berg in de as van het veld, halverwege de 11 van NEC. Nou, uiteindelijk het verplaatsen maar naar Pele van Aanholt aan de rechterkant. NEC ploot zich terug, staat nu eigenlijk met iedereen behalve Boymans achter de bal. En Djuricic gaat dan maar eens wat op avontuur, maar komt uiteindelijk ook niet verder dan Ramon Zomer. Die overigens wel gewenst is vandaag, maar dan vooral zijn achternaam. De zomer, want het is uh, bitter koud nog in de Nijmegen. Maar goed, de... De Lentes rijdt eraan. Nee, platje is er niet. <laughs> <laughs> Ik heb heel selectief gehoord. Um, <laughs> Njortveld nu met de bal aan de, aan de voet. Dan gaat die bal heel ver weg trappen. Want iedereen van zowel... Nou ja, NEC gaat dus terug als Heerenveen. Meldt zich nu op de helft van NEC. Het is uh, zoeken naar het Jurisic. Wordt geklopt door uh, Comboy, Opgevangen die bal weer door uh, Pele van Aanhold. We zijn weer op de helft van uh, NEC. Maar dan wordt uh, Heerenveen weer teruggedrongen. En kan Gouw Leeuw niets anders doen dan terugspelen naar uh, Njortveld. Nee, het begon aardig met die mogelijkheden uit de spelhervattingen. Maar de kansen. Nee, het is opgedroogd. Die bron moet nodig weer worden aangeboord. Na 34 minuten zonder platje, Ronald, want die zit op de bank. Is het 0-0? Tot 11 uur. LOS langs de lijn met Ronald Boot. Ik ga je. simply the best. Snowboarder Nicolien Sauerbrei is 70 geworden... in het Spaanse Lomolina. De werelddekkenwedstrijd op de parallelle... reuzenslalom werd verloren in de kwartfinales van de Japanse Tomoka Takushi. De winst was voor de Duitse Anke Karstens. En skier Ted Leggety heeft het seizoen in stijl afgesloten. De Amerikaan won in het Zwitserse Lenzerheide Heide ook de laatste reuzenslalom. Hij finishte voor de Oostenrijker Marcel Hirscher. De Fransman Alexis Pintorol eindigde als derde. Leggety was al zeker van de eindzegen in de wereldbeker op zijn favoriete discipline. En met de vrouwen ging de wereldbeker naar de Amerikaanse Michaela Schifrin. De regerend wereldkampioenen won de laatste slalom en passeerde daarmee de Sloveense Tina Maze op de ranglijst. Snowboarder Dieme de Jong is bij een wereldbekerwedstrijd... slopestyle in het Tsjechische uh, Splint Mlin... niet verder gekomen dan de 24 e plaats. De Jong kwam in zijn eerste run in de halve finale ten val... en liet daarna de tweede run schieten. Hij ging dus gewoon plat. Je, uh, Ronald van der Geer. Ik wil er net over sloopstijl beginnen. Ik denk dat lijkt me ook wel een aardig onderdeel om eens op te specialiseren. 40 ja, ja. minuten gespeeld. Misschien kunnen we een duo vormen, Ronald. Nou, oh, nee, laat la, maar. <laughs> met ieder <laughs> ander wel, Ronald. <laughs> Gezellig. Wat een lange avond zo. 0-0, NEC Veen met nog uh, 5 minuten. Met nog altijd uh, veel meer balbezit voor uh, NEC. Maar tot scoren komt men niet. Vorige week voor de wedstrijd uh, Irak is NEC, zei uh, de trainer Alex Pastoor nog. Deze wedstrijd zonder doelpunten blijft. Dan eet ik een slipper op. En eigenlijk net op het moment dat uh, ja, het, het gebrande rubber voor een warme slipper, die uh, te nuttigen was te ruiken was in Almelo, Redde Everton hem. Hij heeft het nu maar niet gezegd, Pastoor. Want als hij naar zijn eigen elftal kijkt, dan ziet hij dus dat er heel veel balbezit is. Maar de vraag is echt, wie gaat een goal maken voor uh, NEC? Het staat al uh, twee wedstrijden droog en ook in deze wedstrijd dus komt men wel voor de goal, maar uh, slaagt men er niet in om uiteindelijk die bal eens in het net te prikken. Daar slaagt hier overigens ook niet in en dat kreeg wel de grootste kans, ondanks dat het dus bijna niet in de buurt is van Babos. Het uh, had er wel een uh, slippertje van uh, dat woord nog maar weer eens te gebruiken van Smofs voor nodig. bal werd van achteruit gestuurd. Speelt, niet goed behandeld door die centrale verdediger. Uiteindelijk Djuricic aan de rechterkant, waar hij nu overigens ook is. Hij geeft nu een bal tegen een verdediger aan en sleept dus een corner uit. Toen legde hij hem voor de goal. Waar Finn Bogasson weggesprint was bij Van Eijden. 1 op een stond met Babels. Maar de lange doelman uit Hongarije redde knap met de benen. En zodoende dus nog altijd na 41 minuten die 0-0 stand. Djuricic gaat voor de goal staan, want Koems neemt de corner. Namens Veen vanaf de rechterkant. Centrale verdedigers Zomer en Gouwelieuw zijn ook mee. Gouwelieuw op de 16. Zomer in de 16. Bal komt op het hoofd wel van Zomer. Wordt dan door Juris iets weer teruggekopt en ingeschoten. Maar uiteindelijk heeft brama op het advies van zijn grensrechter al gefloten voor uh, buitenspel. En dus kan Babels in alle rust weer een doeltrap gaan nemen. Terwijl de rust longt. Nog een uh, minuutje of vier en Babels ziet dat iedereen wegloopt. Het zal dus wel weer zoeken worden naar Boymans, Die natuurlijk een andere uh, spits is, een ander aanspeelpunt dan uh, Melvin Platje. Die uh, op de bank zit. Boymans is misschien ook wel wat meer een aanspeelpunt. Daar waar uh, Platje natuurlijk zwerft over het veld. En nog wel eens wat verrassender is dan uh, Boymans. Is Boymans vooral de man die de bal moet aannemen. En vervolgens, ja, van daaruit moet er dan gevoetbald uh, gaan Probeer je worden. Probeer jij nou pastoren om te praten of zo? Nee hoor, helemaal niet. Nee, helemaal niet, helemaal niet. Maar ik vond het wel wat verrassender altijd. Ik vond het altijd wel leuk om naar hem te kijken. Maar ja, als je geen inzet toont, dan hoor je er niet bij. In de woorden van uh, Pastoor, daar was volgens mij vorige week ook geen woord Frans bij. Overigens wordt nu Vim Bokerson naar Balvlies van de NEC weggestuurd. Vim Bokerson en weer de keeper, want Babels pakt de inzet van uh, de IJslander. Die zo trefzeker zeker is, er al 19 maakte, maar nu is een tweede opgelegde kans mist. Snel schakelen van Heer Veen, balverlies van de NEC, de bal direct op de lopende Finn Bogason, die weg is. Bij alles en iedereen vanaf links het rasp op gebied inkomt, maar uiteindelijk de bal niet langs Babel's krijgt. Weer een moment dus voor de goal voor Heer Veen, dat verder weinig in de melk te brokkelen heeft, maar wel de betere kansen dus. Nog drie minuten tot aan de rust, 0-0.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 Well, sometimes you can't change, you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on.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 Is dit. Nog een paar seconden in de eerste helft bij NEC Eerveen. Ronald van der Geer. 30 om uh, precies te zijn en uh, weer is NEC door het oog van de naald gekropen. Weer was uh, Heerenveen gevaarlijk. Inzet van El Ganassi. Kreeg de bal van Pele van Aanhold. Rans op gebied. Denkt nou, hij ja, schiet maar gelijk. Dat was een goede keuze. Het bal werd door Smofs aangeraakt. Toen keek iedereen van de NEC angstig, angstig. En toen ging hij net... Voor Heerenveen aan de verkeerde kant van de paal voorbij dus aan de goal. En zo ontsnapt NEC weer. Heerenveen wordt inderdaad wat sterker. Ik zei net, ze hebben niets in de melk te brokkelen, maar ze worden eigenlijk wel wat sterker. Met name in de omschakeling, maar ze hebben ook langzaam maar zeker ook wel wat meer balbezit. Nu gaat Van Aanholt diep aan de rechterkant, niet gevonden door Djuricic, die net ook nog op de goal heeft geschoten maar een afzwaaier heeft geproduceerd. Laten we zeggen dat Heerenveen zich een minuutje of tien geleden... eindelijk echt wat nadrukkelijker meldt in deze wedstrijd. Maar wel in de omschakeling, in de counter dus... de betere mogelijkheden heeft gehad. Alleen Finn Bokerson bewaart denk ik alles... wat hij in zich heeft voor de tweede helft. We gaan rusten met 0-0. Dressuur Amazone Adeline Cornelis heeft op indo brabant Amazon. de kuur op muziek gewonnen. Met Jerich Parsival kwam ze tot een score van 85,90 procent. De combinatie was een dag eerder ook al de sterkste in de Grand Prix. Voor de Amazone was het een spannend moment, omdat ze in een bos haar nieuwe kuur presenteerde. Ed van der Bent vroeg aan Cornelissen waarom ze dat hier deed. Ik wil eigenlijk vorig jaar al met de nieuwe kuur beginnen, gewoon omdat ik dan iets nieuws wil, iets fris, iets anders. En uh, toen dacht ik wel van, oh, misschien moet ik dat niet vlak voor de Olympische Spelen doen, want het is toch altijd, je moet dat een paar keer rijden, ook voordat iedereen eraan gewend is, andere muziek. En... Dus uh, toen heb ik het uitgesteld, maar nou wilde ik toch echt een nieuwe kuur. Dus nou ja, vandaar, toch maar nu. Het toonde heel ontspannen, al was uh, hebben de voorsprong op Edward Gal met Locks Undercover uh, niet zo groot. Dat wordt nog uh, best wel spannend. Maar artistiek heeft de jury je denk ik wel binnengekregen. Want uh, voorzitter van de jury gaf 90 En voor het artistieke deel, technisch, was het uh, een stukje minder. Zo rond de 80 uh, Is dat een kwestie van uh, fijn slijpen? Ja, je moet hem toch een paar keer rijden. Nu was ik onderweg best wel bezig natuurlijk uh, met nadenken van oké... Okay, hoe... Hoeveel tijd heb ik nog voor het volgende onderdeel? Uh, hoe snel moet ik? Moet ik juist een beetje terug? En dat is natuurlijk, als je een kuur een paar keer doorrijdt, dan wordt dat natuurlijk vanzelf en dan wordt het automatisme. En dat had ik natuurlijk bij die oude kuur, die kon ik echt gewoon echt dromen. En, uh, en valt ook en dat was handig. Nu moet het toch weer een beetje opnieuw erin slijpen en daardoor krijg je dat het soms nog niet misschien helemaal zo uh, gesmeerd loopt als met de oude kuur. Toch zie je dat uh, dat passief al lijkt als het ware hier in te passen. Er is natuurlijk een, het paard is geëvolueerd. De, de bewegingen zijn veel meer bevestigd in de loop der tijd. Zeg je van ik heb juist deze kuur met een hogere moeilijkheidsgraad uh, heb ik gekozen om hem uh, ja, ze tot, ben nog beter tot zijn recht te laten komen. Ja, eigenlijk die moeilijkheidsgraad is wel een dingetje geweest. Want ik wilde absoluut niet. Die oude kuur had eigenlijk ook al een hele hoge moeilijkheidsgraad. Ik wilde absoluut die moeilijkheidsgraad niet naar beneden doen. En misschien zelfs inderdaad hoger, maar dan wordt het best nog wel zoeken. van Hoe kan je dat eigenlijk nou nog moeilijker maken? Nou goed, ik heb nog wat combinaties eraan vastgeplakt. Dus dan lijkt het inderdaad, dan is het ook nog moeilijker om te rijden, nog meer de controle. Um... Ja, en ik wilde gewoon graag in de muziek wat meer emotie nog, wat meer diepgang hebben. En toch dat het vrolijk bleef. En volgens mij is het uh, behoorlijk goed gelukt. Nu heb je de wedstrijden in Odense en Lyon vorig jaar oktober. De eerste in de serie van, uh, van deze wereldbeker. Uh, die heb je gewonnen. En uh, tweede, meen ik, uh, tijdens Jumping Amsterdam in, uh, in februari. Je was al titel, als titelverdedigster van de afgelopen twee seizoenen automatisch geplaatst. Maar dan moest je wel twee wedstrijden rijden. Nou, daar heb je aan voldaan. Maar zeg je van, uh, misschien te weinig wedstrijdritme gehad nu hier voor Den Bosch. Want er ligt toch even een periode van zo'n twee maanden, nou anderhalve maand tussen. Ja goed, die wedstrijdritme heb je wel nodig, maar ja, je, je wilt hem ook niet te moe maken natuurlijk uh, nu al in de winter. Want uh, er staat een wereldbekerfinale op het programma, maar er staat zeker ook nog een Europees kampioenschap op het programma. Wat, uh, wat ook enorm belangrijk is. En uh, als Parzival het natuurlijk goed blijft doen, dat die ook een waarde moet zijn voor het team. En uh, daarvoor wil je hem toch ook nog een klein beetje sparen. En dat zei Adelinde Cornelissen, die dus vandaag won. Edward Gal eindigde daar als tweede... en verzekerde zich daarmee van deelname aan de finale van de wereldbeker. Die is over ruim een ruime maand in Gothenburg en heeft twee Nederlandse deelnemers. Adelinde Cornelissen is als titelverdediger rechtstreeks geplaatst. It, met Long Train Running. Over een paar minuten, een minuut of zes, zeven... begint in Eindhoven PSV-RKC. En in Eindhoven zit ook Andy Houtkamp. Nummer twee tegen nummer veertien. Ja, uh, de eerste wedstrijd van het seizoen won RKC van PSV. Maar uh, daarna is het met RKC uh, na een goede start... Uh, behoorlijk bergafwaarts gegaan. Ja, en PSV. Veel wijzigingen naar Heerenveen vorige week, Andy? Ja, drie stuks. Uh, Wilfred Bouma in plaats van De Rijk... Uh, Ola Toijvonen nu in de basis in plaats van Mark En Tim Matafs weer in de spits in plaats van Lokadia. Dus ja, toch drie uh, veranderingen in het team. Met name die van uh, Bouma voor de Rijk. Is natuurlijk een opvallende keek dat Toijvonen... Dus heeft met Brindersputin uh, de basis zou komen bij uh, Dik Afrikaat. Dat is geen uh, verrassing. En Matafs, ja, het is gewoon een hele goede spits. En Lokadia kreeg vorige week tegen Heerenveen die twee nederlaag een kans. En heeft hem niet uh, helemaal aangegrepen. Zit natuurlijk wel op de bank. Een belangrijke wedstrijd voor PSV. Ze hebben al zeven nederlagen, waaronder die ene in de eerste wedstrijd tegen RKC. En nog nooit is het club kampioen geworden met acht nederlagen dus, uh, in het seizoen. Mm, dat hopen ze dus ook niet te bereiken. 81 doelpunten heeft PSV al gescoord en dat is uh, heel veel. Uh, RKC dan, ook een verrassing in de basis. Want de topscore, Teddy Chevalier, begint op de bank. Een beetje verdedigend uh, uitziend RKC. Is ook wel logisch in een uitwedstrijd tegen PSV waar je voor de laatste keer uit gewonnen hebt in 1993, toen 3-0, onder andere door het van Jurgen Strippel, de trainer van Willem II. Maar Heracles heeft de laatste drie wedstrijden verloren. En de laatste uitwinst is alweer van 17 november. Toen was het uit Beherenveen dat er gewonnen werd met 2-0. Dus uh, leider als enige spits. Een uh, versterkt middenveld waar bijvoorbeeld Rottie Snyder weer terug is. En uh, benieuwd of het team van Erwin Koeman, PSV, uh, weer kan verrassen. Maar nu dan uh, in Eindhoven. Ja, een andere wedstrijd die om uh, kwart voor acht begint is dus VVV tegen Herakles. VVV was vorige week nog kansloos. Uit bij Willem II. Ja, En als je kansloos bent bij Willem 2, ben je dan thuis wel uh, kansrijk tegen Heracles? Frank, die wat? Ja, de vraag stellen is er bijna beantwoorden, Ronald, in, de, in deze. Ik kan me nog de eerste wedstrijd van het seizoen herinneren. Dat was Heracles VVV voor deze twee ploegen. Toen eindigde het in een 1-1 en was Ton Lokhoff na afloop lyrisch... omdat ze een punt hadden gehaald in een uitwedstrijd. Dat was in ieder geval een veel beter begin... dan dat ze het seizoen ervoor hadden gedaan... Maar ja, sindsdien uh, is het probleem niet meer de uitwedstrijden. Want daar werden 11 punten ingehaald van de 22 in totaal. Het probleem zit hem nu in de thuiswedstrijden. Want daar werden ook 11 punten uitgehaald. En dat is veel te weinig. Ontzettend veel tegengoals voor VVV in thuiswedstrijden. En uh, ja, dat levert dus het probleem op waar VVV op dit moment in zit. Nou ja, uit bij Willem II uh, verliezen. En daardoor uh, de Tilburgers weer hoop geven op eventueel direct uh, lijfsbehoud. Is natuurlijk ook niet goed. En Rode SC, nou SC, ja, dat heeft dan gisteren verloren van uh, PEC. Dat, dat geeft de burger dan weer een klein beetje moed. Maar ja, je moet niet alleen Rode SC achterhalen. Je moet ook nog AZ, RKC of NAC of PEC uh, achterhalen. Om niet in de na-competitie terecht te komen. Nou, om te beginnen moet je dan dus vanavond winnen van Heracles Almelo. Dat ook een beetje geschrokken is van hoe dicht alles bij elkaar staat. En weet dus ook dat het vanavond eigenlijk moet uh, winnen. Om niet meer naar beneden te hoeven kijken. Om zich gewoon bezig te kunnen houden met de playoffs voor Europees uh, voetbal. En bij Heracles... Hebben ze nog wel wat uh, problemen. Want Duarte geschorst. Bruns drie wedstrijden aan de broek gekregen na zijn rode kaart vorige week. En uh, daardoor moet nu uh, Dorda. Die komt weer terug trouwens uh, in de basis. Die was uh, vorige week nog uh, niet helemaal fit. Staat vandaag weer gewoon links achterin. Belterman schuift daardoor op naar het uh, middenveld. Speelt daar nu op links. En Castellon staat in de punt van de aanval. Feynovic staat weer ouderwets op uh, de aanvallende middenveldpositie. En daar heeft Peter Bos zijn probleem in ieder geval mee opgelost. En de verdedigende stellingen van VVV vorige week die zijn niet zo heel erg goed bevallen. Dus is Ton Lokhoff ietsje aanvallender gaan spelen. Met Wildschut aan de linkerkant, Linzen aan de rechterkant, Kullen in de punt van de aanval. Nu de man die de kans... ...op de 1-1 liet liggen door de bal niet helemaal lekker aan te nemen. Maar vooral uh, van Haren is het slachtoffer geworden. Vorige week nog in de basis. Deze week op de tribune. Dan heb je dus een aantal dingen de afgelopen week niet goed gedaan. En niet alleen tegen Willem II. Otsu is ziek. Hij kan er dus uh, vandaag niet bij zijn. En Fleuren is ook gepasseerd. Uh, voor hem staat Leiva Cabessi nu weer links achterin in de aanval. Een speler die ook een periode in de competitie heeft gehad... ...waar uh, Lokhoff niet tevreden over is uh, geweest. Maar hij wordt vandaag weer uh, in genade aangenomen... Aanvoerder. Hij staat weer gewoon in de basis. Ja, beide ploegen. Ja, voor, voor VVV zou je kunnen zeggen is het een soort laatste strohal. Maar dat wordt iedere week gezegd over VVV. Om de drie punten te gaan halen. Het zou kunnen tegen Heracles. Omdat het in uitwedstrijden niet de meeste punten heeft gehaald. Sterker nog, het krijgt in uitwedstrijden heel veel goals. Ook tegen maar ja, heel veel goals tegen, dat, hebben ze, dat zijn ze hier in Venlo uh, wel gewend. Kortom, je mag er van alles van verwachten, maar laten we gewoon gaan kijken. De spelers komen vanaf die mooie, lange, fraaie trap in deze fraaie ouderwetse koel. Cool. En uh, dat geeft altijd een uh, mooi gezicht. Veel mensen op het veld met vlaggen om ze te ontvangen. Kortom, met de sfeer is niks mis. Nou moeten er nog punten gehaald worden. En we gaan vanzelf zien hoe en wat. I can't buy your love.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 It's My Kind of Love van Emily Sandé. Ze zijn het over begonnen bij Andy Houtkamp. 0-0 na uh, 50 seconden. Dus het zou knap zijn geweest. Ja, het is geen Roda. Als er al gescoord was, uh, uh, gehoorde. Toyfone, paas de bal naar Mertens. Aan de linkerkant. De eerste mogelijkheid in deze wedstrijd als Mertens doorgaat. En de bal via een verdediger. Uh, in dit geval Drost over de achterlijn schiet. En dus de eerste hoekschop voor PSV. PSV dat uh, agressief ja, begonnen is. Snel uh, ...wil uh, scoren. Maar ja, wil niet iedereen dat. En RKC zal moeten verdedigen. De hoekschop vanaf de linkerkant gaat die bal komen van Mertens. Richting tweede paal. Wie staat daar? Marcelo. Maar ook Jeroens Zoet, de keeper van RKC Waalwijk. En die plukt de bal boven alles en iedereen uit. En heeft hem nu in de handen. En ja, dan zie je al wat we kunnen gaan verwachten. Heel rustig rolt hij de bal aan Guy Ramos. Ramos naar Van Peppe aan de linkerkant. Van Peppe balletje naar Sander Duits. En dan uh, allemaal op eigen helft van RKC. En opvallend dat PSV niet Aandringt. Nu dan een heel klein beetje aan de rechterkant als er uh, balbezit is voor Coco Martina en uh, de bal naar voren gaat. En als PSV dan een beetje aanzet richting die verdedigers, dan is het ook meteen paniek achterin bij RKC en is de bal over de zijlijn gegaan. Uh, balbezit dus voor PSV. Maar PSV raakt de bal kwijt. Wel een overtreding. Dus krijgt PSV de bal terug. Sander Duits uh, loopt een beetje te, te voeteren op zijn tegenstander. In dit geval Dries Mertens, dat hij wel weer heel erg makkelijk ging liggen. Dat is natuurlijk uh, makkelijk gezegd. Hij werd uh, best wel geraakt Mertens en dus was de vrije trap terecht. Balbezit voor PSV. Hutchinson bal terug naar Marcelo. Marcelo naar Bauma. Bauma dus speler nu links in de zone achterin uh, in uh, plaats van de Rijk. Uh, en Marcelo speelt dan uh, rechts in de zone daar waar normaal uh, de Rijk speelt. Goed. Duidelijk uh, verhaal. In ieder geval achterin voor PSV waar men dus niet tevreden was. Men is uh, dik advocaat over de Rijk. Even uh, gepraat op de training en gezegd uh, jo, het is jammer maar ik uh, ga eens even Iets anders proberen. Het is rustig op het veld. Het is rustig in de aanval voor PSV. Want de bal is op eigen helft. Het staat 0-0 na drie minuten spelen bij PSV tegen Erkers en Waalwijk. En dan kunnen we een kilometer of vijftig verderop in Venlo zijn ze ook bezig. wie luid? Ja, de eerste twee minuutjes zitten er nu op. En het is 0-0 bij VVV Herakles. Is de balomwentelingen nog niet zo heel erg spectaculair. We even aan het kijken waar we Maguire zouden laten op het veld bij VVV. Maar die staat achter de spits. Die duikt daar nu achter vandaan. Alleen de bal is iets te hard voor hem. Daardoor kan hij hem niet halen. Rienstra is er eerder bij voor Herakles verdedigd uit. Doet dat heel hard. En uh, via het hoofd van, uh, volgens mij is dat Joey Belterman. Die daar uh, de bal tegenhoudt. De bal uh, vol tegen zijn hoofd aan krijgt. En dan vervolgens daarmee ook weer inlevert bij VVV. Levert tot nu toe nog niet zo gek veel op. De bal is bij Lintzen. Maar die heeft uh, bijzonder veel moeite om Dorda daar uh, voorbij te komen. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Mag Herakles gooien tegen de eigen achterlijn aan zo'n beetje. Dorda die kan redelijk ver gooien. Maar uh, ja, dat moet je ook haast wel doen. Want of heel dichtbij. En hij wacht in ieder geval ontzettend lang met de beslissing nemen van. Nou, waar kwam die bal uiteindelijk naartoe? Uiteindelijk toch weer via het hoofd van Belteman. Proberen Castiljon te vinden in de punt van de aanval. Dat lukt niet. Bal toch weer naar voren. Te wierken. probeert daar op te ruimen. Ja, via dit veld over de grond aanvallen is heel erg lastig. Dat is toch iets wat Herakles graag wil. Schot van afstand van Lintzen. Schot van 25 meter. Makkelijk gepakt uiteindelijk door Pasveer. Voetballen, Dat wordt lastig hier voor Iraklers. Dat hebben ze inmiddels ook wel in de gaten in de eerste drie minuten op dit uh, bijzonder slechte veld. En die houdt kamp in Eindhoven. Uh, ja, er gebeurt van alles. Er liggen wat spelers geblesseerd. En als ik het goed zag, zag ik scheidsrechter de Weger even een penalty geven aan PSV. De bal wordt half geraakt. Even kijken wat er precies gebeurt. Hutchinson, ja, die wordt uh, uh, geraakt door Van Peppe. Gaat tegen de vlakte op het moment dat een speler van RKC en een speler van PSV geblesseerd liggen. Dat is één, daarvan is uh, Willems. En de andere is, dacht ik... Uh, ja, het is een overtreding van Van Peppe. Ik kan er niets anders van maken. En dus krijgen we een penalty waar uh, Dries Mertens de bal alweer uh, in de handen heeft om hem uh, te gaan nemen, die penalty. Ik dacht dat het Sander Duits was die geblesseerd is voor RKC. Want Willems is alweer opgestaan en die kan verder gaan. Ja, het spel ging verder met twee geblesseerde mensen. En dan uh, komt er een penalty na de overtreding van Van Peppe. Nee, het is, te, het is Bukhari uh, die geblesseerd op de grond lag en nu moeizaam overeind komt. En uh, even naar de zijkant moet. Datzelfde geldt niet voor Willems. Want die ging uit zichzelf al staan. En als Bukari dan naar de zijkant gaat, gaan we de penalty krijgen voor PSV. Zesde minuut wedstrijd. Belangrijk moment alweer voor PSV. De aanloop van Mertens. Het schot van Mertens in de andere hoek dan waar de keeper heen duikt. En dus een doelpunt voor PSV PSV scoort via Mertens. Het is een dertiende doelpunt. Hij heeft er daarmee net zoveel als Jordino Wijnaldum. Al Ook nog 13 assist. Dit is een belangrijke. In de zesde minuut van de wedstrijd scoort Mertens uit een penalty. 1-0 voor PSV tegen RKC. NEC en Herenveen zijn al enige tijd bezig aan hun tweede helft. Een van de 4. Vandaag een moeizwaardig moment. Het is nog 0-0. Het moet de kopbal zijn van Valkenburg over de goal van Herenveen. Voorzet vanaf de linkerkant. Booimans heeft een beetje geruzied met de zomer. Werd naar de grond gewerkt op het moment dat de bal niet in de buurt was. Dat gebeurde overigens nog een tweede keer toen van der Berg hetzelfde deed. Ook toen was de bal niet in de buurt. Brahma heeft wat vermanende woorden richting Hereveen Veen gesproken. En de vrede is weer getekend. En Hereveen Veen heeft de bal in handen. Letterlijk. Want Raitela gaat ingooien aan de linkerkant. Halverwege de helft van de NEC. Het is druk. Veel spelers van Hereveen Veen willen die bal uiteindelijk hebben. Uiteindelijk is het Vim ...die gewoon wat sterker is dan Van der Velden. Nu moet Veen combineren op de korte ruimte, kleine ruimte... ...en wordt er een overtreding gemaakt door uh, Smofs. Dat gebeurt bij de linkerpunt van het uh, strafstupgebied. De slachtoffer is Joey van der Berg. Dat betekent dat er een vrije trap komt voor Veen. Spelhervattingen voeren eigenlijk de boventoon in deze wedstrijd. Daar zijn al wat mogelijkheden uit ontstaan. Overigens zijn er ook twee countermogelijkheden geweest... ...voor Veen en Finn Bogerson. Ik heb het al gezegd, hij zal het allemaal wel bewaren voor de tweede helft. Want twee keer oog in oog met Babels. Met twee keer was de Hongaarse doelman de winnaar van dat uh, duel. Vrijtrap wordt nu genomen door Koems vanaf de linkerkant. Wordt veel bewogen in het uh, strafstropgebied. Veen staat daar. NEC eigenlijk op één lijn. Ook nog een muurtje van twee man. Valkenburg en Rex. Daar gaat die bal richting uh, de tweede paal. Weggebokst door Babels. Weer opgevangen door uh, Heerenveen. Dan moet er een voorzet komen vanaf de rechterkant. En die gaat ver, maar dan ook echt heel ver over de goal van NEC heen. Babels gaat de doeltrap nemen. Het is nog altijd 0-0 na 50 minuten. VVV hieruit, Les Frank-Wiedleit. Met uh, ook 0-0 na 6 minuten en balbezit voor uh, VVV. Althans, uh, op het moment dat ik het zeg, wordt de bal uh, ingeleverd door Ramstein bij Feynovich. Feynovich steekt de middellijn over. Het loopt uh, tussen twee uh, medespelers in en dan buitenspel. Dat kan natuurlijk nooit. Buitenspel kan nooit. Dan telt de treffer, wat mij betreft in ieder geval, van Castellion. Want de bal komt via het hoofd van Sijp bij Castellion terecht. Maar uh, Kusebujuk, de scheidsrechter, gaat toch echt even bij zijn assistent Buurten... of het uh, buitenspel is. En ik waag het te betwijfelen. Hij gaat hem afkeuren, de treffer. Want hij neemt het uh, advies van zijn assistent één op één over. Castellion juicht er nog wel eventjes. Maar uh, we moeten toch echt de herhaling er even bij pakken. Want we moet het in eerste instantie buitenspel zijn geweest. Nou, dat is het... Kantje boord. En uiteindelijk komt de bal dan via uh, Reuseler is het alsnog bij Castellion terecht. Want uh, de paas wordt onderschept. En ik vraag me dan af, is het buitenspel? En uh, volgens mij is het antwoord daarop nee. En dus... Uh, zou dat doelpunt gewoon moeten tellen. En uh, zou dit 1-0 voor Herakles moeten zijn. Maar dat is het niet na 7 minuten. Want Gusebjuuk, op aanraden van de assistent, heeft de treffer afgekeurd. Maar ja, als de bal van een tegenstander afkomt, kan dat niet. Zo simpel is het. Ik heb het nou proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Hoe dan ook, in, ve in Vello staat het 0-0. PSV-RGC en PSV staat wel voor. En die outcome. En als er iets geen buitenspel was, was het wel het doelpunt van uh, Mertens. Uit een penalty gescoord, balbezit voor RKC. Heeft al een mogelijkheid gehad uh, met een uh, vrije trap. Maar die vrije trap werd uh, in de muur geschoten. Een metertje of 25 van het doel van uh, de keeper Boy Waterman van PSV. Nu is de bal over de zijlijn gegaan, halverwege de PSV-helft 1-0. Dus PSV leidt en PSV wil heel graag uh, in die race blijven. Omdat het ook weet dat morgen... De grote concurrenten Ajax en Feyenoord. De moeilijke wedstrijden hebben Ajax met uit AZ en Feyenoord met FC Utrecht thuis. Dat zijn lastige wedstrijden en men wil zo snel mogelijk weer bovenaan komen te staan. Als Van Bommel de bal heeft. Speelt hem even terug op Marcelo. Marcelo bal breed. Naar Bouma. Bouma kijkt, maar het staat vast en stil bij PSV. Dus moet de bal alweer terug naar Marcelo. Ja, en zo kun je rondspelen en rondspelen, maar ga je weinig vooruit. Nou, nu zet hij er de sokken in. Maar niet voor lang, bal wordt onderschept door Giramos. Het staat 1-0 na 10 minuten spelen voor PSV tegen RKC. Discuswerper Ere D. heeft in Spanje de WK-limiet gegooid. Afstand van 74,38 meter. Was ruim boven de norm van de Atletiek Unie, want die stond op 64 meter... Vanaf mei 2013 moet KD vormbehoud tonen om deze zomer naar Moskou te mogen. KD is de tweede Nederlandse atleet die zich kwalificeert. Marathonloper Michel Butter kwalificeerde zich vorige week al. En Bas verwijlers in het wereldbekertoernooi van Tallinn snel uitgeschakeld. De Nederlandse degeschermer die in de poolfase 5 van de zes partijen won... verloor in de hoofdstad van Estland al in de eerste ronde. De Rus Igor Turchin was hem net de baas. Het werd 12-11... Verwijdens trainingsmaatje Tristan Tulen strandde in de kwalificatie. Dus Anton Afdijev verspeelde hem de weg naar de laatste 64. Bij NEC Heerenveen zijn ze een minuut of tien bezig in de tweede helft. Het is nog 0-0. BSV staat na 11, 12 minuten met 1-0 voor tegen RKC, strafschot van Mertens. En bij VVV Hierakles is na 10 minuten nog niet gescoord 0-0. Dus de late wedstrijd straks is Ado Den Haag tegen Vitesse. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur.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 Groningen, Twente. Weggaaien, inschieten, 1-0. En verder Formule 1 Autosport in Australië. En wil rennen de Primavera, Pilar Sanremo. En nog langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie de grote Russen wil lezen, komt vroeg of laat uit bij de beroemde Russische bibliotheek van Uitgeverij van Oorschot, die nu 60 jaar bestaat.